Het is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In winkelcentrum Ridderhof in Al achter de slachtoffers van de schietpartij precies een week geleden. De politie hield vandaag een passantenonderzoek... in de vier grote winkelcentra in Alphen. Agenten deelden 15.000 flyers uit. Op die manier probeerden ze meer getuigen te vinden... die tijdens de schietpartij in de buurt van een van die winkelcentra waren. In Algerije zijn bij een aanval van moslim-extremisten zeker 13 militairen gedood. Volgens de autoriteiten keken de militairen op tv naar een toespraak van president Bouteflika, die hervormingen aankondigt. Bouteflika zei dat hij over twee jaar eerlijke en transparante verkiezingen wil. Hij zal internationale waarnemers uitnodigen die daarop kunnen toezien. In Algerije zijn af en toe betogingen tegen het bewind, maar die zijn minder hevig dan in andere Noord-Afrikaanse landen.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 Gesteund door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA... deden Cubaanse ballingen toen een mislukte poging... ...om het bewind van Fidel Castro omver te werpen. Jordaanse agenten hebben meer dan 100 mensen opgepakt... ...die lid zouden zijn van een radicale moslimbeweging. Volgens de veiligheidsdienst zat de groep achter het geweld van gisteren. Daarbij raakten tientallen mensen gewond, onder wie zo'n 40 agenten. De politie in Jordanië heeft inmiddels 50 verdachten vrijgelaten. De rest zit nog vast. Het weer, het is wisselend bewolkt. Vanavond koelt het af tot een graad of drie. Morgen vrij zonnig. Maar smiddags in het binnenland bewolkt. En een kleine kans op een bui. Het wordt dan 13 tot 19 graden. Dit was het en schoenen. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's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 De la Vita! voor Zandvoort en de regio. En we zijn alweer uh, aangekomen aan het uh, derde uur, Albert uh, Jan. Ja, ja, klopt. Ja, met uh, om uh, uiteraard kwart voor vijf uh, het gedicht van de week. En uh, de, de ontknoping nadert. Hè. We, we hadden vier inzendingen. Er zijn nog twee over, dus uh, wellicht een van de twee zal het gaan worden. SW Zandvoort staat inmiddels met 4-0 voor, dus we gaan straks nog even naar Joop van Es. Dat zijn mooie berichten. Dat, ja, dat eens een keer tijd, hè. Dat ze een keer uh, gingen winnen. Maar goed, 4-0, dat is de tussenstand. En straks uh, horen wij meer van Joop van Es. De kwalificatieuitslag van de Formule 1 in China is ook bekend. Dus daar komen we ook nog even op terug. En uh, we hebben verder nog divers sportnieuws. En uh, wellicht ook nog nieuws over Circus Rigolo. Jazeker, okay. Rigolo komt weer naar Zandvoort. Nou, dat gaan we allemaal uh, dit uur horen van Softop uh, zaterdag. Maar eerst even een disco-classics-party. Hier is de Tramps. Dat waren uh, Fluisma en uh, Fontijn en uh, 15 miljoen mensen. En zullen we nog maar even tegen de luisteraars zeggen... dat de, dat de radio's thuis het allemaal goed doen... alleen dat de, de technische dienst hier druk bezig is... om dingen in te regelen en de, samen te stellen. Van dus zweet en zoegen. Succes daarbij trouwens. Uh, ja, nou. En uh, wat dat betreft, het uh, ligt niet aan uw radio. Ze zijn uh, hartstikke druk bezig om de zaak uit te regelen. Hoe noem je dat? In te regelen? In te regelen en, en alles weer te uh, herstructureren. Goed, uh, Circus Rigolo, daar hadden we het over uh, in het begin van het uur. Want nou in de tweede week... Van mei zal Circus Rigolo weer naar haar tenten opslaan, nabij parkeert het terrein de Zuid. Ook dit keer zal een speciale avond georganiseerd worden voor Zandvoortse prominenten die allerlei circus-acts zullen tonen. De directie van het circus roept dus Zandvoorters, die weer eens veel plezier willen beleven, op, om zich hiervoor aan te melden. Op dinsdag 19 april aanstaande zal in de krocht een speciale avond zijn waar de potentiële deelnemers hun wensen over hun act kenbaar kunnen maken. Iets voor jou, Rob? Nou, misschien wel. Waarna de acts vanaf 9 mei gereporteerd zullen worden. De avond, deze avond begint om 8. Uur, dus geeft u op bekende Zandvoorders. En gelijk maar even, dan voordat ik het weer vergeet, want de kwalificatie van Shanghai, en dan hebben we het over China, is vanmorgen al verreden. En vanmiddag was de herhaling. Maar de Duitse autocoureur, het zal u niet verbazen, Sebastian Vettel vertrekt morgen bij de grote prijs van China vanaf pole position. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zette zaterdag in de kwalificatie op het circuit van Shanghai de beste tijd neer. 1.33.7 Vettel won de eerste twee races van het seizoen in Australië en Maleisië nadat, nadat hij ook daar van pole position was vertrokken. Op de 23-jarige Duitsers staat dit seizoen voorlopig geen maat. Hij was ook in Shanghai tijdens elke training de snelste en maakte zijn favoriete rol tijdens de kwalificatie waar. De Brit Jensen Button van McLaren vertrekt morgen vanaf de tweede plaats. Zijn, natgen, zijn landgenoot en teamgenoot Lewis Hamilton vanaf de derde. De Duitse Mercedes coureur Nico Rosberg zette de vierde tijd neer. Morgenochtend vroeg opstaan, want dan is er live Formule 1 vanuit Shanghai. Hoe laat moeten we ons bed uit? Uh, ik denk iets van half tien, kort voor tien. Hoofd tien kwart voor 10. Wat de Thijs zegt. Joh, joh, joh, joh, joh, niet te geloven. Nou, We gaan het meemaken morgenochtend, dus uh, de Grand Prix Formule 1 van uh, China. En hier is uh, de Nederlandse band Split en Miss It's to My Girl. Uh, split ends en uh, message to my girls. Nou, weer over naar uh, Jan Fres voor het slot van de wedstrijd. Van vandaag. Jan. Ja, inderdaad. Op uh, Na die 4-0 is eigenlijk uh, min of meer een beetje een uh, slaapwekkende wedstrijd geworden. Er gebeurt heel weinig. Er gebeurt eigenlijk uh, uh, zo goed als niks. Ze zijn natuurlijk wel aan het voetballen, maar. Uh, de wedstrijd is gesteld. Uh, Theo hoeft niet meer te presteren. die staat met 4-0. Voor zijn alle twee veilig in feite. Hebben alle twee nog drie wedstrijden gegaan. Naar deze, en dan is het, het seizoen weer op. En uh, natuurlijk, het lente seizoen is het natuurlijk geweest. Met name de laatste week toen uh, Voorland uit de competitie werd gehaald. Goed, dan gaan we gaan nog even kijken. Hier een mooie voorzet van. Ja, ja, ja, ja. We hebben weer een doelpunt, jongens. Een mooie voorzet van Mol. Maurice Mol uh, weet daar niet zodra hij helemaal vrij staat te vinden. En die komt hem prachtig mooi in het doel. En we hebben weer een doelpunt in de uitzending. Toch leuk. Je kan kletsen wat je wilt. Heel goed, heel goed. Helemaal goed. 5-0 uur nu voor Zandvoort, ja. 5-0, he. Oh. En ik denk dat, uh, dat die schijfzetter uh, ook wel uh, zal begrijpen dat hij niet te gek verlangd door moet laten spelen. Want het is dus gewoon gespeeld. Uh, ik had nooit verwacht dat Top zo zich naar de slagbal zou laten brengen. Het is toch gebeurd. Uh, Zandvoort dat helemaal niet zo tender gespeeld in die eerste helft. Pakte het toch in die eerste 10 minuten van die tweede helft uh, even drie doelpunten bij elkaar. En hier is dan nog de vijfde ook nog gevallen. En ja... Hij heeft het gespeeld, laat ik eerlijk zijn. De staat nu in 89 uh, minuten 20 seconden. Hij zal het natuurlijk wel in 90 minuten volmaken, denk ik. Maar, uh, hoeft niet hij al veel bij te tellen. Er zijn wel een paar blessures geweest. Maar, nogmaals, ik weet ben... niet. Nee, inderdaad, precies. Hij oh, was zelfs nog te vroeg. Hij fluit af. Stamford, uh, ja, heeft uh, een beetje een kwartier lange uh, min of meer calorie play gespeeld. En, maar nu met 5-0 van een. Uh, ja, ik moet eigenlijk zeggen, een armatierig top dat in Amsterdam heel anders gespeeld heeft. En wordt uh, uh, nog een laatste minuut van de tijd 2-2 uh, uit het vuur is te slepen. Nu was uh, met name dan dat de uh, eerste tien minuten van die twee al was. Vele malen sterk en een top. En wint hier uh, verdiend met, uh, met 5-0. Oké, okay, helemaal geweldig. Dankjewel Joop voor je bijdrage van vandaag. Graag gedaan. En uh, volgende week, tegen wie gaan we dan uh, voetballen? We gaan niet voetballen, dat is Pazen. Niet voetballen? Oh, Pazen. PZ. Dat is uh, Pazen, oké. Okay. Ja, daarna, daarna hebben we Koningin en de ik ook niet gespeeld. Dus ook oh, niets? Twee weken niet. Nou, dan spreken we over drie weken weer. Ja, ja. <laughs> Dankjewel, Joop. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. Oh, wat een mooie plaat dit over, Jan. Ja, verzoek je. Johan, kan, over, er niet kan er niet omheen. Oh, voor wie gaan we deze draaien? Ja, die, diegene die dit nu hoort, weet dat wel. Oké, okay, Gerard Joling is hier. Simon op de Salfordse Radio met een, een nieuwe dag. Ja. Je mag, je mag hoor, je mag. Ja, kom op, je mag, kom op een, je mag. een nieuwe dag, want morgen wordt het mooi weer. En ik zie, kijk naar Heerlijk. Ik zie Heerlijk. Dat zelfs, dat het zelfs regenen. Het regent. Dan ja, dan ja, ja. ja, ja, ja. Oe. We zijn zo druk bezig, maar... Goed, allereerst even. Ik Kom net van de telex. Ik bedoel, we gaan nog even terug naar de Formule 1 in Shanghai. Want uh, Lewis Hamilton, die uh, komt met een statement, en wel het volgende. Want hij gaat er niet zomaar vanuit dat hij zijn huidige renstal McLaren ook het komende jaren trouw blijft. Ja, ja. Hij gaat twijfelen. Volgens de Britse autocoureur heeft loyaliteit zijn grenzen. Om eerlijk te zeggen heb ik er geen voorstelling van hoe lang ik blijf... ...aldus Hamilton aan de, grote prij aan de vooravond van de grote prijs van China. Wat ik me wel kan voorstellen is dat ik het, kampio het kampioenschap wil winnen... ...en dat ik er alles voor over heb om dat te bereiken. Ik wil in een auto rijden die kampioen kan worden. Ik heb ook niet het eeuwige leven in de Formule 1... ...dus er zijn grenzen aan mijn loyaliteit. Zozo. Zo. Oh? Hamilton veroverde in 2008 de titel. Hij werd al door McLaren gesteund... Toen hij nog in de kart reed, hoewel het, de testen er voor dit jaar veelbelovend uitzagen. Was McLaren de eerste twee wedstrijden van dit seizoen niet opgewassen tegen de Red Bulls van de Duitse wereldkampioen Sebastian Vettel, zo ook nu in de kwalificatie weer niet. Dus wat betekent dat voor de toekomst? Wellicht dat Hamilton van uh, van uh, renstal gaat uh, switchen als het zo doorgaat. Hij wil naar uh, Red Bull toe waarschijnlijk, of niet? Hey, denk dat niet. Nou ja, dat denk wel. ik ook. Hij is een beetje aan het lobby, hè? Ja. Ja. Houd die man in de gaten. <laughs> We Bye. hebben clownerijsten van voor je. De speciale Letten X... Even uh, hoogtijd weer voor een uh, berichtje. Op, ja, dan gaan we, uh, daarvoor gaan we naar Spanje. En hebben we het over uh, voetbal. Afgelopen week was het natuurlijk uh, de, de kwartfinales van, uh, van uh, de Champions League. Maar we krijgen dus uh, binnen 18 dagen... vier keer de wedstrijd Barcelona tegen Real Madrid. Wow, hey! Uh, en De Spaanse grootmachten Barcelona en Real Madrid ontmoeten elkaar vier keer in 18 dagen. Zaterdag, dat is vandaag dus, staat de eerste ontmoeting in de Primera Division op het programma. En dat begint vanavond om tien uur live te volgen via die speciale sportkanalen. Woensdag volgt nog de bekerfinale en in de weken daarna strijden beide ploegen in een dubbele ontmoeting om een finale plaats in de Champions League. Dus Trainer Josep Guardiola is nog ongeslagen in El Clásico. Onder zijn bewind won Barcelona de laatste vijf edities. Dit seizoen kent vijf ontmoetingen tussen de twee grootste clubs van Spanje. De eerste twee strijd van het seizoen werd door Barcelona overtuigend met 5-0 gewonnen. De ploeg is koploper in de Primera Division met acht punten voorsprong op Real. Dan kijken we nog even naar de Barclays Premier League. Morgen een schitterende wedstrijd. Arsenal, die tweede staat, tegen Liverpool, die zesde staat. Maar we beginnen vanavond natuurlijk met de eerste van de serie van vier, in totaal vijf wedstrijden van El Clásico. Geniet van Spaans voetbal op het hoogste niveau vanaf 10 uur vanavond live op Sport 1. En wij gaan er meemaken, toch? Of niet? Ja, zeker. Verliggen we dan al te slapen? Nee, hè? Nee, nee, nee blijf er nee, gewoon wachten op. voor. Ja, dat dacht ik ook. Jij moet naar een feestje. Ja, dat bedoel ik. Nee, ik ga het. lekker kijken. Helemaal goed. <laughs> Sterren die stralen, zal dit voor altijd, voor eeuwig zo gaan? Zal onze liefde voor altijd bestaan? Zo zonder zorgen lig jij daar zo stil. Sluit nu je ogen en denk niet aan morgen. Geef mij je hand en droom de heel de nacht. Ik zal je warmen, ja, ik houd de wacht. Ik viel voor jou vanaf de eerste dag. Dat je naar me keek met die mooie lach op het voetbalveld... Mijn hart, ik denk dat die smelt, want die lach was de mooiste die ik ooit zag. Die mijn hart veroverde, het leek wel alsof je dat toverde. Zal dit voor altijd, voor eeuwig zo gaan? Zal onze liefde voor altijd bestaan? Blijven wij voor eeuwig bij elkaar? Ik weet het, wel tienduizend jaar. Want jij bent die ene, die ene waar ik voor viel. Weet je welke je gedachten toen binnenviel? De gedachten van... Dit is de jongen die, sta, die mijn hart stal. Na de allereerste dag al. Ik weet, ik doe niet alles goed. Ook niet als het moet. Maar dit is het beste wat ik ooit heb gedaan. Mijn leven met jou aangaan. Want het is de beste beslissing ooit. Ik wil je niet meer kwijt. Nee, nooit. Want jij bent mijn mannetje. Met jou heb ik een plannetje. Wij blijven voor eeuwig bij elkaar... Voor eeuwig een gelukkig paar. Dankjewel Angelique voor het insturen van dit prachtige gedicht. een uh, gedicht insturen, dan kan dat naar redactie at redactie at en wie weet, misschien komt volgende week jouw gedicht wel langs. Doo doo doo Dat waren me en come back my love. Jawel. En een beetje, is hij dan een beetje ingeregeld? Hij is een beetje ingeregeld hoor. Ja, de techneuten zijn nog steeds druk bezig. Goed, uh, even drie lokale, hartstikke mooie sportberichten. Allereerst een judobericht, want Glenn Koper is Nederlands kampioen. Plaatsgenoot en judoka Glenn Koper is vorige week in Tilburg Nederlands jeugdkampioen in de klasse fe, min, onder de 50 kilogram. Tot 17 jaar geworden. Hoewel hij pas 14 jaar is, is hij voor de tweede keer op rij kampioen in de klasse tot 17 jaar geworden. Een prestatie van formaat. Gaan we naar golf. Michel Schoenst Overtuigend winnaar. Onze plaatsgenoot Michel Schorel is 20 jaar jong en heeft nu al handicap 2.2. Ja ja uh, zondag 27 maart heeft hij op de baan van Limer uh, het Davilex Jeugd Jeugdopen gewonnen. En dat deed hij ook nog eens in een nieuw baanrecord van 73 slagen. Dan autosport. Plaatsgenoot. Dennis van der Laar maakt afgelopen, uh, maakt afgelopen weekend op 17-jarige leeftijd zijn buurt in de Formule Renault. De vijf vwo schuldier maakt onderdeel uit van het knaf Talent First programma. En heeft een internationale. NOC, NSF, topsportstatus. Kijk, dus drie jongen lui vanuit Zandvoort. In het Nederlandse, ja, bekend in judogebied, golfgebied en autosport. Wat willen we nog meer? Nou, helemaal goed. We gaan zo'n beetje naar het einde van uh, dit programma. Dus nog ja. twee platen. Onze eigen eindplaat natuurlijk. En ja, deze. Jazeker. Jacqueline. Dat was uh, Jacqueline en de Big Worlds. Nou nou. Ja. En dat was ook weer zoveel uh, op zaterdag hè? Ja het zit er weer op Rob. Het zit er weer op. Maar na vijf uur is het natuurlijk de jongens van Entertainment For You. Die nemen het van ons over. En wat gaan wij vanmiddag doen uh, heren van uh, Entertainment For You. Van alles en nog wat. We hebben in ieder geval zangeres Luna. Luna. Oh. En uh, we hebben een meisje die tien jaar is. En die al met Alan Clark opgetreden in de Heineken Zo. Dus uh, genoeg reden om te bl blijven luisteren. Ook naar de klok van vijf, vijf uur. Naar Entertainment for You. Rob, bedankt. dat zit er weer op. Ja, jij ook bedankt. was een beetje. Maar ja, de techniek moet ook gebeuren. Hè. Dus vandaar dat er af en toe een beetje gepiep en gekraak. En links en rechts even wegviel. Daarvoor onze excuses, luisteraars. Maar uh, het wordt er alleen maar beter van. En uh, volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Uiteraard. Tot volgende week.